Uur. Dit is Radio 1, met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Jakarta verdrinkt, de stad zakt, de zeespiegel komt omhoog... en daardoor overstroomt de boel nogal eens. Maar Nederland schiet de hulp met waar we goed in zijn, dijken. En couscous, tarwegras, hummus, quinoa en nu weer tef. Wat kun je ermee? Zometeen meteen een demonstratie in woord en gebaar van chef Leon Leo Mazarak. En in de politieke rubriek OO Den Haag hoort u zo meteen... wie kans maakt eh, staatssecretaris Wekers op te volgen... Nu het nos met Jan van den Putten. Deze week komt er nog geen opvolger voor die opgestapte staatssecretaris Wekers. VVD-fractieleder Zijlstra denkt dat het waarschijnlijk volgende week... een nieuwe staatssecretaris van Financiën benoemd wordt. We kennen heel veel uh, goede VVD'ers. Uh, maar we hebben niet een omlijnd uh, lijstje met namen, Want deze situatie was niet dat wij al klaar zaten om uh, um, um dat te gaan invullen. Dus daar gaan we nu aan beginnen. In de media circuleren namen van kamerleden Harbers en Neperes. Ook de Amsterdamse wethouder Wiebes en oud-staatssecretaris De Krom... worden genoemd als nieuwe staatssecretaris van Financiën. In de Iraakse hoofdstad Bagdad houden zelfmoordterroristen... een overheidsgebouw bezet, mogelijk een ministerie. De terroristen schoten twee bewakers dood en drongen daarna het gebouw binnen. Ze houden een onbekend aantal medewerkers gegijzeld. Veiligheidstroepen hebben het gebouw in Bagdad omsingeld. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gemaakt. In Duitsland wordt voorlopig niet naar schaliegas geboord, dat zegt de nieuwe SPD-minister van Milieu... Hendricks in Der Spiegel. De nieuwe techniek zal alleen wetenschappelijk worden onderzocht... maar verder dan dat zal het niet gaan, zegt Hendricks.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 besluit neemt over proefboringen. Het licht langs de snelwegen gaat niet weer de hele nacht aan. Dat zijn minister Schultz in de Tweede Kamer. Ik heb een hele grote opgave gekregen om te bezuinigen. Dat doe ik op allerlei vlakken. Ik heb dat ook besproken met de Kamer. Een van de punten waarop ik dat ook doe is met verlichting. En dan alleen op die plekken waar we denken dat het kan... en het ook verkeersveilig kan. Op de helft van de snelwegen waar s'avonds laat het licht uitgaat... kan Rijkswaterstaat de verlichting niet centraal bedienen. Aannemers moeten het licht handmatig ter plekke inschakelen... als er wegwerkzaamheden plaatsvinden of als er een ongeluk is gebeurd. Rijkswaterstaat werkt... Aan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 Jolanda van de Velden, daar sta je dan in je auto. Je komt niet vooruit. Waar is dat? Dat is onder meer op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat tussen knopend Ipenburg en Delft-Noord twee kilometer. Na een ongeluk zijn bij Delft-Noord twee rijstroken dicht. Helemaal dicht is de N206, de weg Zoetermeer-Heemstede. In beide richtingen tussen de aansluiting met de A44 en Katwijk. En ook dat komt door een ongeluk.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 Geef van Stichting Vluchteling op Giro 999. Radio 1. 26 dolen vielen er de laatste weken al door overstroming in Jakarta. Een stad die letterlijk boven water probeert te blijven. Maar hulp is onderweg. Nederlandse experts werken er hard aan de dijken. Leon Valkenburg van ingenieursbureau Witteveen in Bos. Wanneer ben je voor het laatst ter plekke geweest? Uh, ik was er voor het laatst in, uh, in december... En uh, over twee weken ga ik er weer heen om uh, weer verder te werken aan de plannen daar. Ja, want je hebt enorme plannen die pas, geloof ik, nou ja, dan ben jij er niet meer bij. Maar 2080, dan moet het af zijn, hè? Ja, het, het ligt iets te compliceren, maar in ieder geval in 2025 moet het af zijn. En tot 2080 moeten de mensen dan veilig zijn tegen Oostroom. Dat is een enorm project, daar hebben we het ja. zo over. Ook aan tafel uh, Leon, een andere Leon, Leon Mazarak. En die doet heel wat anders. Die is kok en komt zo praten over culinaire rages als Tef. Tef, wat kun je ermee? Maar ook al is het in Jakarta geweest, eigenlijk. Nee, maar dat lijkt me wel interessant. Nou. En we wonen binnenkort ook heel veilig. Dus Stinkstad, het hoor. Ja? Ja. <laughs> maar ja. Maar daar kun toch? je vaak wel heel goed eten. En dat is eigenlijk waar ik voor ga, toch? De Nieuws-PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Leon Valkenburg, je moet voorkomen dat de Indonesische hoofdstad Jakarta als Atlantis onder de golven verdwijnt. Want dat is een serieuze dreiging. Jakarta is sinking at a staggering rate of up to 14 centimeters a year. And in 50 years time, the city will be 3 to 5 meters below sea level. The Dutch has, has been a lot of experience on building uh, huge water management So then we ask some help, actually, from the professor of the Dijk, Developer. De Indonesische autoriteiten die hebben veel vertrouwen in de hulp vanuit Nederland, hoorden we net. Ja, Leon Valkenburg, je ingenieursbureau Witte Win en Bos, Dat zit samen met de Grondwij in een soort consortium. Kun je nou een grote lijn schetsen wat je daar in Jakarta, als je er bent, tenminste, aan het doen bent? Nou, nee, ik ben niet een soort handjebrinker die daar uh, in de dijkse vingers steekt, komt zo maar te zeggen. Maar wij. Uh werken samen met de Nederlandse overheid om een masterplan te maken voor de korte en lange termijn overstromingsbescherming. En de korte termijn is eerst even de acute nood. Ja, ja, zoals je vandaag ook weer als je de Jakarta kranten bekijkt, kan je weer zien dat de stad onder water staat. En op korte termijn zijn gewoon maatregelen nodig om tijd te winnen om op lange termijn ja, die veiligheid te creëren. En staat dan de hele stad onder water of is het alleen het gebied aan de haven? Nou, deze keer zijn de overstromingen vanuit de rivieren. Dus dat, dat loopt verspreid langs de, het stroomgebied van de rivieren. Dus dat uh, kan overal zijn. Eigenlijk. En dan waren die mensen tot, in de, tot aan de knieën door, door het water? Ja, of soms uh, twee, drie meter hoog. En moeten mensen geëvacueerd worden naar uh, moskeeën of scholen of dat. En nou. we zijn, hoe werken jullie daar dan? We zagen beelden, we kunnen het nog even laten zien op de webcam: radio 1.nl. Je ziet uh, echt een enorme flatgebouwen midden in het water. Hè? Ik bedoel, dus ja. We hebben het niet over een paar hutjes. En het is smerig dus de water, de zo te stad. zien. Hè? Ja, Lekker. het is, het is uh, allemaal vrij. Ja, wat bij ons in het riool komt, komt daar gewoon in het water. Dus dan uh, kan je nagaan wat, uh, wat voor stank daar ook vanaf komt. Met alle gevolgen voor volksgezondheid en uh, mogelijke ziektes. En jullie gaan er met bootjes uh, op neer naar je werkplek. Ja, nou ja dat, uh, dat wordt nog een uitdaging. Maar uh, ja, de hele stad staat ook vast met verkeer. Dus het is uh, vaak lastig om uh, door de stad te verplaatsen. Ja. Ja. Nou zijn er dus de afgelopen twee weken veel doden gevallen. Ja. Dan moet je dus acute hulp verlenen. Wat, wat moet er als eerste gebeuren? Um, wat er nu als ja, eerste gebeurt uh, is, is vooral eigenlijk een taak van de Indonesiërs zelf. Zij weten eigenlijk beter dan wij Nederlanders hoe je met dat soort problemen omgaat. Omdat zij het simpelweg gewend zijn. En wij hoge dijken en wij hebben daar nooit mee te maken. Dus de politie heeft bijvoorbeeld rubberboten waarmee ze mensen uit huizen halen. of opvangcentra waar ze vullen voor voedsel en sanitaire voorzieningen. Dat soort. Ja, en, waar, en waar jullie erin komen is het feit dat de afwatering. Uh, is, nou ja, dat, dat zien we dus uitermate slecht geregeld. Ja. Daarom staat die hele stad onder water. En dan komen jullie erbij. Ja, klopt. Het gaat, ons plan gaat meer op de hoofdlijn, omdat de stad Jakarta eigenlijk uit zijn voegen barst. De dichtheid van Jakarta, de stedelijke dichtheid is hoger dan bijvoorbeeld in New York. En drie keer zoog in Den Haag. Dus daar wonen gewoon 11 miljoen mensen op een kleine oppervlak. En daar moet ook ruimte zijn voor wegen, voor water... voor alle voorzieningen die in de stad nodig zijn. En daar hebben ze heel veel ja, uitdagingen op te lossen... om dat uh, drijvende te houden. Maar zoveel water kan je niet in één keer wegpompen. Hoe doe je dat dan? Nou, daar Wacht heb je maar. dus waterberging voor nodig. Zoals we in Nederland IJsselmeer hebben... en allerlei plassen waar we water naartoe... Uh, om het daar tijdelijk te bergen is het in Indonesië vrij lastig. Ook omdat er veel bergen zijn die snel water uh, naar beneden strooms afvoeren. En Dus dat gaan jullie aanleggen? Waterberging? Ja, een onderdeel daarvan is waterberging. Ja. Overstromingen zijn in Jakarta natuurlijk gemeen goed. Vorig jaar januari, ging het ook weer mis. 47 doden, 10.000 geëvacueerden. Is er vanaf die tijd niks gedaan in de situatie daar dan? Gaat dat gewoon maar elk jaar door? Uh, nou, je kan het een beetje vergelijken met iets heel anders, een fileproblematiek in Nederland. Het gaat ook om oplossen van bottlenecks. In Indonesië is heel veel, uh, zijn heel veel dichtgeslipte rivieren, dus die worden gebaggerd. En dan los je op één punt los je het probleem op. Maar het kan zomaar zijn dat bovenstrooms, in een andere gemeente bijvoorbeeld, dan de nieuwe bottleneck verschijnt waar volgend jaar weer overstromingen zijn. Dus vandaar dat het ook een soort, ja... En het grote probleem hierbij is dat um, Jakarta zakt, de ja. stad, letterlijk. Ja, dat klopt. Het, het, grond, het grondwater wordt opgepompt. Uh, dat hebben ze nodig om van te drinken. Ja. En daardoor nou ja, zakt de bodem. En, en wordt het natuurlijk steeds gevaarlijker dat de stad onder water komt te staan. Ja. Nu heb je het altijd over de, het, het grote plan. Ja. Wat is dat? Kun je dat toelichten? Nou, het grote plan houdt in... Uh, de Nederlandse overheid heeft een uh, aantal jaar geleden... een overeenkomst gesloten met de Indonesische overheid... om een partnerschap aan te gaan. En wij als Nederlandse watersector een plan voor de hele uh, ja, agglomeratie van Jakarta... van 30 miljoen mensen te maken. En het doel is dus niet dat wij de, de gemeente gaan oplossen met lokale problemen... maar bekijken wat, wat het huidige probleem is. En vooral kijken naar oplossingen die wij... Uh, vanuit onze Nederlandse blik en ervaring in andere buitenlandse projecten kunnen bieden. Nou, het huidige probleem is natuurlijk dat het onder water loopt... en ja. dat er geen schoon drinkwater is. Dus hoe uh, wordt dat allemaal opgelost? Met die waterbergingen onder andere? Ja, en in de korte termijn richten we ook, uh, ons op, uh, ook op de waterkering. In Nederland ben je dijken gewend met uh, die hoog zijn, breed zijn... Met, uh, waar schapen misschien op grazen. In Indonesië is dan een muur die twee keer zo smal als deze tafel... Nou, en, op plekken... en dat is al een roltafel. ja. ja. Ja, en daar kan je wel overheen lopen. Maar ook in oktober stond het vijf centimeter onder de rand... waar dan vier miljoen mensen achter wonen. Nou ja, als zo'n muurtje doorbreekt, dan, uh, dan is er dus behoorlijke schade. En... Dus hogere en bredere dijkendouwen. Ja, dat moet ook op korte termijn moet dat al gebeuren. Mm -hmm. Is dat één dijk? Zijn er twee dijken? Zijn het dat gaat twintig om, uh, dijken? 80 kilometer uit mijn hoofd. Dus dat is wel... Maar één lange dijk van 80 kilometer. Um, je hebt zeg maar, aan de kust heb je een dijk. En de rivieren zijn ook direct aangesloten op de zee. Dus er moet ook landinwaarts dijkversterking komen om, uh, om het water daar tegen te kunnen houden. Maar schets eens even hoe het eruit ziet. Want ik denk nu even aan een soort van um, eigenlijk een, een ijsselmeer met een afsluitdijk. Moeten we ons dat voorstellen op die manier? Op de lange termijn is uiteindelijk de oplossing die wij voorstellen... als Nederlandse watersector om inderdaad een afsluitdijk uh, aan te leggen. En die moet dan pas komen als die korte termijn maatregelen voldoende basisveiligheid hebben gegeven voor de komende 10, 15 jaar... En dan heb je tijd om die afsluitdijk aan te leggen. En daar als het ware een nieuw stadscentrum voor Jakarta ook te creëren. Omdat Jakarta dat ook wel kan gebruiken. Ondertussen loopt bij die andere om het water uit de mond. Maar dat ligt niet vanwege deze problematiek. Maar vanwege dat lekkere Indische eten. Dat is natuurlijk heerlijk hè, die Indonesische keuken. Ja, ja. het is wel alleen weer schrikbarend dat zo'n stad dan ook wegzakt. En dan denk ik... En als je dan vertelt over de kleur van het water... en ik zag die afbeelding, dan loopt het water weer minder in mijn mond. Maar daar kan je wel fantastisch eten, toch? Of niet? Ja, zeker. Ja. Ja, nou ja, dan is, moeten we daar maar naartoe. Het meest tot de verbeelding spreekt dat plan natuurlijk... voor die langere termijn. Ja. Uh, gaat het er ook een beetje uitzien als het IJsselmeer dan? Nou, niet qua vorm, maar het, het, het is een combinatie van... Uh, hoogwaterbescherming en stedelijke ontwikkeling. En met name uh, die stelijke ontwikkeling is heel interessant... omdat er worden dus ook een soort IJsselmeerpolders aangelegd uh, achter de dijk. En de dijk zelf wordt gecombineerd in de vorm van een karuda. Uh, en dat is het nationale Indonesische symbool. Dat ook uh, op veel uitingen staat. En het is een omdat, vogel toch? Ja, het is een vogel. Een soort adelaar met een bepaald aantal, uh, aantal veren. Dat is wel mythisch volgens mij. Ja. He? Ja. Ik heb en hem nog nooit gezien. Dat hebben jullie bedacht? Um, ja, we hebben als consortium dat bedacht. En wij hebben dan uh, stelbekundige uh, kuipercompagnons die dat... Uh, Ik zou je toch dat... even verdiepen even hoe zo'n ding eruit ziet. <laughs> voordat je daar wat aanlegt. Dat, uh, die nee. vorm moet krijgen. Nou ja, die, die, die, die, die, we zien vaak ook afbeeldingen van die vogel. Dus we weten ongeveer hoe het eruit ziet. Maar we proberen zeg maar, de vorm te combineren met de functie. Waardoor die vogel iets meer echte vleugels krijgt. in plaats van. Maar er komen dus polders in de vorm van een caruda. Ja. Van zo'n mythische vogel. Ja. Aan de voorkant als het ware om, om de stad te beschermen met zijn nationale symbool. Dat spreekt heel erg aan bij de politiek ook. Zoals er ooit mee. ook een palm is gemaakt bij Dubai. Ja, dat is ook wel aan te denken. Ja. Alleen ja. is dit wat iets meer noodzaak voor, als het ware. Maar ja. maar is, nog een keer, is, is want jullie het... praten door elkaar heen. Ja, nog een keer? En daar is, In dit geval is hier nog iets meer noodzaak voor dan echt een, een palmeiland, zeg maar. Want hoe helpen dan deze, dat zijn eigenlijk eilanden... hoe, hoe helpt dit dan te voorkomen dat de stad overstroomd wordt? Nou, de, de, de, de dijk zelf beschermt tegen de zee. En wat er gebeurt met het meer erachter, is dat het waterniveau naar beneden gebracht wordt... waardoor de rivieren makkelijker kunnen afstromen. En je ook water kan bergen, wat nu niet kan... kan je dan daarna wel in, in dat meer doen... waardoor je dus ja. de stad kan ontlasten... en. Uh, en de zee ook buiten kan houden. En op het nieuwe gebied, op de eilanden, kunnen mensen wonen... waardoor ja. je Jakarta verlicht eigenlijk. Ja, klopt. Die, die, die, die, uh, ja, die uh, druk voor ruimte die kan je daar naartoe uh, ja, verplaatsen. Heeft de handelsmissie naar Indonesië met premier Rutte uh, van november... heeft dat nog een rol gespeeld in het hele verhaal, of niet? Ja, dit was een van de onderwerpen tijdens die handelsmissie. En uh, Het ministerie van Buitenlandse Zaken is ook, uh, ja, ook een van onze... Uh, belangrijkste ja, opdrachtgevers, zoals wij dat noemen... En ja, premier Rutte heeft dit ook besproken met, uh, met uh, de lokale, uh, voor mij ook met de president en met de lokale autoriteiten. Zodat dat ook vanuit wij vanuit het bedrijfsleven en de, de overheid vanuit die, die overheidsrelatie uh, die banden aan kan uh, leggen. Zodat wij als Nederland en Indonesië samen kunnen werken. En dat is wat we willen. Leon, hoe lang ben jij al wateringenieur? Ik ben nu 4,5 jaar wateringenieur. Ja, dan mag je dit al doen. Dat is fantastisch, ja. natuurlijk. Hè? Meteen... Ja, ik voel me verreerd, een Dan is er speciaal zo'n jonkie nodig, want het duurt nog wel even het project. Ja, wie weet. <laughs> wie weet, het duurt nog uh, 30 jaar voordat we klaar zijn. Dus dan uh, kan ik nog even hopelijk. We zien, laten we de beelden ook nog even zien op radio1.nl. Het ziet er fantastisch uit. Ja. De Garuda. Leon Valkenburg, wateringenieur bij het bureau Witteveen en Bos. En bezig aan een enorm project om Jakarta te uh, behoeden eigenlijk voor verdere overstromingen. Roelo van de redactie, inmiddels aangeschoven zit een beetje mee te swingen... Ja. met een update van nieuwsbv.nl. Justin Bieber, beginnen we mee. Het Canadese ettertje moet op 10 maart in Canada voor de rechter komen is het slaan van een limousinechauffeur Over een week of twee moet hij zich ook al melden in Miami bij de rechtbank. Maar ondertussen blijven de fans, de Beliebers, hem natuurlijk trouw. De Nederlandse Joyce trekt het op haar best wel geestige YouTube-kanaal in het absurde. Zij bidt als een echte Belieber tot Justin. Dear Justin Bieber, you are a human being, just as we all are. You make mistakes, but we all do every day over and over again. We believers you your mistakes. Het onderzoek van de dag. Kleine mensen zijn vaker paranoïde dan langere types. Dat beweren onderzoekers van de Universiteit van Oxford. En die kunnen het weten. Het is allemaal getest met virtual reality helmen. Proefpersonen werden een virtuele metro ingestuurd. En dan werd ook virtueel hun lengte aangepast. De kleintjes waren ineens een stuk wantrouwiger... en voelden zich minder mooi en getalenteerd. Het leven is ook niet makkelijk als klein persoon. Zeker niet als je Hans Theo op straat tegenkomt. Ja, kabouters bestaan wel. Alleen, snap je, die, die heten geen kabouters, maar lilyputters. <lacht> ja. Ik wandelde nog eens eentje tegen. En toen zei ik zo... Uh... Hallo, kaboutertje! Waar is je... En dan is het natuurlijk nog steeds Nationale Gedichtendag, Willemijn Veenhoven. Ah, ik was aan de beurt. Ja, jouw gedicht. Ook voor jou hebben we een bekend iemand. En dat is de man die volgens de Nederlanders de mooiste stem van het land heeft. En dat wordt ook allemaal onderzocht. Wie denk je, wie heeft volgens Nederland de mooiste stem? Na Felix Müller. Na Felix Meurder uiteraard. Jeetje, Jan Smit. En als ik zeg Dr. Love... Dan valt het uh, angstwekkend stil. Het stil ja, ja. Je bent ooit nog in zijn programma geweest, Oienielislof. Het is Robert ten Brink. Die heeft een heel mooi gericht voor je. We luisteren. Willy, Twee ronde glazen in een rachfijn montuur... op Radio 1 van 12 tot 2 uur. Blonde, lange haren, een tattoo op je bil. Jij bent precies de vrouw die men wil. Daar alleen kan liefde wonen. Daar alleen is het leven fijn. Daar alleen... Is men gelukkig waar jij bent, mijn Willemijn? Ben je er blij mee? Nee. <laughs> nou ja. jawel, jawel, jawel. Ik moet het voor je meenemen. Dat is schitterend. Nou, is het tot slot nog een mooie site waar ik jullie op wil wijzen. Jullie kennen Spotify wel, hè? daar kun je via internet streaming muziek luisteren, zoals het heet. Enorme catalogus zit erin, maar het ene nummer is natuurlijk populairder dan het ander. En sommige liedjes zijn echt winkeldochters. Er zijn 4 miljoen liedjes op Spotify die nog nooit door niemand beluisterd zijn. Of no nooit door iemand? Nou, nog nooit beluisterd zijn. Um, nu is er forgotify en dan kun je als eerste naar die vergeten nummers luisteren. Dan wordt er een random eentje gekozen en dit was bijvoorbeeld wat ik als eerste kreeg. Quand un fou va toen l'écrit les SOS is dit van Daniel Balavoine. Nooit van gehoord, maar dat was hiervoor dus nog nooit beluisterd op Spotify. Mooi initiatief. Forgotify dus, opdat wij niet vergeten. Op Twitter heten wij @deNieuwsBV. Volg ons en maak kans op een Matthijs van Nieuwkerk gebedskleedje. De NieuwsBV. Politiek verslaggever van de NOS, Margreet Boer. We hebben het over het opstappen van Wekers. Um, is Wekers al bij de koning geweest, Margreet? Nee, en daar gaat hij ook niet naartoe, want hij heeft het schriftelijk uh, gedaan. De Wekers heeft de koning een brief geschreven en gevraagd om hem per direct te ontslaan. En dat heeft de koning ook gedaan. En toen is er dus weer een brief teruggekomen. En daarin staat dus dat Wekers op de meest eervolle wijze is ontslagen. En hij wordt bedankt voor de vele en gewichtige diensten... die hij aan de koning en ook aan het koninkrijk heeft bewezen. Nou goed, daarmee is de kwestie afgerond. Wekers is weg. En voorlopig neemt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zijn taken waar. Al zei Dijsselbloem vanochtend dat hij het allemaal heel spijtig vindt wat er gebeurd is. Ik vind het ontzettend jammer. Ik vind het ook zuur. Omdat Frans Weken als geen ander zeer gebeten is op fraude. En enorm daaraan getrokken heeft om de fraude op alle fronten terug te dringen. Daar ook veel voorstellen voor gedaan heeft. Maar het is zoals het is. zijn conclusie was. Op basis van het debat gisteren dat er onvoldoende vertrouwen is... Ja, dan geldt geloof ik, de formule. Dat hebben we te respecteren. Maar ik vind het jammer. Dus een taken nu waar voorlopig. Zeer voorlopig hoop ik. Ja, Dijsselbloem hoopt dus dat hij heel kort de staatssecretaris moet vervangen. Maar dat zal toch wel een paar dagen zijn dat hij de honneurs waar moet nemen. Want de VVD, hè, de partij die de staatssecretaris heeft zien sneuvelen, die is ook aan zet om een vervanger te vinden. En de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, dat is Halbe Zelstra, die neemt wel even de tijd om een goede opvolger te vinden. Deze week zullen wij nog geen opvolger bekendmaken. Dat proces moet nu beginnen. En dat zal deze week niet lukken. Heeft u al wel een lijstje met namen? Wij hebben niet een omlijnd lijstje met namen. Want deze situatie was niet dat wij al klaar zaten om dat te gaan invullen. Ja, je merkt dus he, dat de situatie iedereen heeft overvallen hier in Den Haag. Dat zei Zelstra eigenlijk met zoveel woorden. Maar ook minister Dijsselbloem zei wel dat hij uh, dit niet had zien aankomen. Dus uh, wat de opvolging betreft, nou ja, we moeten dus even wachten tot na het weekend. Maar geen dank dankjewel. Er wordt inderdaad druk gespeculeerd over die opvolger. En we praten erover door met ons politieke panel... de politiek redacteur van Paul Witteman, Peter K. En de eindredacteur van de opinie- en debatseit Joop.nl... Francisco van Jolen. Eerst Peter, hoe is het nu in Den Haag? Wat vindt de Kamer van het opstappen van Wekers? Nou, de Kamer was, uh, was best verdrietig eigenlijk. Want Wekers nou. was een... Uh, een, een <lacht> Geliefd object. Nou, nee, nee, het was een... Nee, serieus. Ik bedoel, men dronk graag een beetje met Frans Wekers. En zo, dat soort dingen spelen ook, ook een rol in de politiek. Ja. Um, Wilders uh, heeft medegemaal met hem in de auto gezeten terug naar uh, Limburg, in de tijd dat ze nog fractiegenoten waren. Die waren mm -hmm. echt bevriend. Uh, maar ook bij de SP en bij andere partijen was er niemand met, uh, met leedvermaak. Ik bedoel, dat was er echt niet. Gewoon uh, een sympathieke man. Maar ja, bedoel, als je zo slecht performt twee uur lang in de Kamer, dan is het ook niet zo vreemd dat er nee. conclusies worden aan worden verbonden. En Wilders was ook genadeloos over me. na dat uh, optreden. Die zei, deze man is incapabel. En dat voor beste het vrienden. kon niet anders. Ja. We hebben, het gaat natuurlijk al de hele ochtend over uh, de opvolgers. We hebben even een rijtje gemaakt. Tweede Kamerlid Mark Harbers, die lijkt de gedoodverfde kandidaat voor de functie. De komende jaren is het erop of eronder voor Nederland. De Nederlanders hebben alles in huis om sterker uit de economische crisis te komen. Het is niet echt een opvallende verschijning, hè, deze Mark Harbers. Of wel? Nee, dat is geen van verschijningen. Het is wel een deskundige persoon. Hij is betrokken geweest bij de formatie van dit kabinet als uh, financiële uh, rekenwonder. En hij is uh, Hij heeft bij al die onderhandelingen gezeten. Dus hij zou het uh, aankunnen als het gaat om de deskundigheid. Maar ik denk dat er meer gevraagd is op dit moment op die positie. Dus uh, wat dat betreft heeft hij ook wel een nadeel, want het wordt ook zo'n. Stoere kerel zijn waarschijnlijk. Nou ja, hij, zou wel. hij is naar de Tweede Kamer gekomen nadat hij afgetreden is als wethouder in Rotterdam. Dan ga je niet naar de Kamer omdat je denkt van nou ik, ik wil verder niks meer bereiken. Dus hij heeft die ambitie denk ik wel. Een bijkomend voordeel zou zijn als dit zou worden, is dat Rutte mee kan nemen naar Sochi. Want hij was in Rotterdam homo ambassadeur. Rutte heeft beloofd dat, we, dat hij een homo mee zou nemen. Nou dat is dan gelijk. En ik denk dat je staatssecretaris makkelijker kan accrediteren dan uh, iemand anders. Dus dat probleem moet dan ook opgelost zijn. Goed. Maar ja, dat er gezocht wordt dat er nu uitgebreid. Gezocht wordt, dat lijkt dan niet op hem te wijzen. Want anders zou je dat gewoon morgen kunnen regelen. Ja, want, maar uh, dat, dat, dat de staat de zo oncharmant, toch? Je moet even... De... Oh, wow, jee, we zijn overvallen door dit nieuws. We moeten gaan zoeken. Dat, dat wordt dat, er nu dat, uitgestaald. Dat staat ook zeker beter en zorgvuldiger. Ja, maar maar, maar ja, ja. Wat je ja. zou kunnen denken, je kunt het ook snel oplossen. Want dan zijn we ook snel over Frans Wekers ja. uitgesproken. Terwijl we nu het hele weekend nog gaan reconstrueren. Peter, wordt er gezocht door de media? Of wordt er gezocht door de top van de VVD? Uh, beide, denk ik. Ik weet dat de media nog harder zoeken... maar de VVD-top zou ook zeker hard op zoek zijn. Andere optie die uh, gehoord en genoemd wordt... is uh, wat jou betreft, Francisco, vooral Helma Neberis. Ik vind ijsbeertjes ook heel lief, maar blijf het nuchter bekijken. Dat doe ik. Helmen en Peres, plek nummer 19. Ja, nuchter bekijken, dat is toch ja. waar het meeste behoefte aan is. Nou, ze heeft bij de Belastingdienst gewerkt een lange tijd. Dus ze, zou dat, ze heeft kennis van zaken als het daarom gaat. Voor de rest ook een verstandige vrouw. Ze heeft alleen een paar puntjes tegen, waardoor ze het waarschijnlijk niet wordt. Ze heeft niet de uitstraling waar het kabinet op zit te wachten, wordt er dan gezegd. Ah, kwam dit fragment nou vandaag. Uh, een verkiezingsfilmpje. Uh, uit de verkiezingsfilmpje. Zo klinkt ja. het ja. Nou, uh, ja, ik laat op deze nominatie voor Leefverrekening van Francisco van Jolen. Ik zie mevrouw Den Peres niet zo snel op deze plek terechtkomen. Waarom niet? Nou, ik denk dat dat ook toch wel veel te maken heeft met die uitstraling inderdaad. Ik bedoel, de VVD zal op zoek zijn naar een type teven. Zo'n krachtdadige kiddel of een figuur als opstelter die heel veel kan beweren zonder zo heel veel te zeggen... maar die wel de indruk maakt dat hij het allemaal onder controle heeft. Dat heb je nu nodig op de ja, plek. Mevrouw Nepiris is ook wel een, een, een <tie> figuur die de indruk kan maken... dat ze alles onder controle heeft, toch? Nou, die indruk heeft ze op mij nooit heel erg uh, nee. achtergelaten. Nee, we, we, we, deskundige vrouw, zeker. Ja, dus ze heeft netjes de mond gehouden tijdens het debat met Wekers. Begin volgende week, dan moet er een opvolger zijn. Dat maakt uh, de kans dat iemand van buiten Den Haag wordt... Kleiner, maar het zou kunnen. En de naam die rondzoomte is die van de Amsterdamse wethouder Erik Wiebes. En hij werd politicus van die stad uh, van het jaar 2013, het afgelopen jaar dus. En toen hij hoorde dat hij daarvoor genomineerd was, toen zei hij dit. Ik, ben, ik heb het nog altijd niet zo heel hoog op met politici. En ik vind dat ze gewoon hun werk moeten doen. Hun mond moeten houden en niet de hele tijd voor de camera gaan staan. Zou hij het kunnen, denken jullie? Ja, ik uh, hoor over hem dat hij zeer capabel is. Dat hij ook die lastige ambtenaren in Amsterdam uh, binnen het gareel weet te houden. Um, hij wordt absoluut gezien als een kandidaat... om op een gegeven moment staatssecretaris of minister te worden. Maar het moment is niet zo heel gelukkig. Want we zitten net voor de gemeenteraadsverkiezingen. En hij zal daar absoluut een rol in moeten okay. spelen. Dus de kans dat hij daar uit Amsterdam nu wordt weggeplukt, die lijkt me niet zo erg. Nou, dat is dus, gaat een beetje tussen Amsterdam en Rotterdam, zoals al vaker in Nederland. En inderdaad, voor de gemeenteraadsverkiezingen speelt hij natuurlijk een belangrijke rol. Dit sowieso, de Wall Street Journal schrijft vanochtend: het is een klap voor de VVD aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Dus dan kun je de vraag is of hij de lijstduur, hij is in Amsterdam, is die lijstduur uh, dan weg moet halen. Dan schrijft de Wall Street weg. Journal, schrijft dat? Ja, die schrijft uh, wekers is weg en het is een klap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Oh. Ja. Ja. ja, Zijn er alternatieven? Is er een stoelen Binnen het kabinet mogelijk bijvoorbeeld? Ja, dat zou kunnen natuurlijk, maar dat ligt, het ligt ook weer niet heel erg voor de hand. Kijk, je zou kunnen denken aan Stef Blok, die overal bijgezeten heeft... en ook uh, als financieel deskundige de boek staat. Maar ja, een minister die staatssecretaris wordt... dat is toch <kwijnt> een soort degradatie en dat komt niet heel vaak voor. Sander Dekker werd ook genoemd door sommigen... Uh, die zou door kunnen schuiven van het ene staatssecretariaat naar het andere. Mm. Het is een scenario <kwijnt> wat Mark Rutte bekend moet voorkomen... want die is zelf ooit aan het nijs vervangen... Um, op het ene ministerie. Hij kwam van onderwijs en hij ging naar... Uh... Sociale, sociale zaken. Ja, hij kwam van sociale zaken en hij dus ging naar Dus hij kent uh, dat doorschuiven in ieder geval. Um, maar toch denk ik veel meer dat het iemand zal zijn... uit het bedrijfsleven. Iemand die we nu nog niet kennen, maar iemand die wel heel krachtdadig is. Want er ligt uh, veel werk voor deze figuur. Ja. En die belastingdienst... die moet hervormd worden. De VVD wil nu eindelijk ook echt af... van die, dat toeslaagsysteem. Dus dat zal die ook, deze persoon ook in gang moeten zetten... Het toeslagensysteem is ooit. is een erfenis van het CDA, die werkt altijd met toeslagen. De VVD heeft dat op zijn bordje gekregen. Wekers heeft er nu al een paar keer grote problemen door gehad. En de volkomende bewindspersoon gaat er kort met ermee maken. Bovendien ligt er een rapport van McKinsey altijd klaar. Waarin ook staat dat de Belastingdienst gereorganiseerd gere moet worden. Dat zou kunnen pleiten voor Wiebus, want die is plaats uh, van een uh, secretaris-generaal geweest op economische zaken. Dus die heeft ervaring in de ambtelijke top. Even, even nog een ander puntje, Peter. Jij zei gisteren hier bij ons dat, dat een eventueel aftreden van Wekers ook uh, consequenties kan hebben voor de positie van Jette Kleinsma. Is zij de volgende die. Want, he, want ze houden elkaar in balans. Twee harde, ja, zwakke dat, schakels dat, hadden jullie het over. Dat leek ook zo. Maar omdat uh, Wekers zijn aftreden zelf zo enorm heeft veroorzaakt. En de VVD-top volgens mij hem te verstaan heeft gegeven: van... stap nu maar op, van dit is onhoudbaar. De motie van wantrouwen was niet eens meer nodig. Die VVD-top nee. zag ook van: nou, dit is. Dit kunnen we niet verdedigen. Iemand die zo staat te stuntelen in de, in de Tweede Kamer. Dus dit hoeft helemaal geen consequenties te hebben voor mevrouw Dijksma. Of ja, uh, uh, uh, Kleinsma. Kleinsma. Kleinsma. Maar, want die, heeft, uh, die, die kan gewoon haar ding nog doen. Dit hangt niet samen in dit geval. Wel is het zo dat ik verwacht dat uh, de directeur-generaal van de Belastingdienst... Peter Veld, ook meteen het veld mag ruimen als de nieuwe figuur er is. Want dat soort dingen gebeuren wel heel vaak. Dat als een bewindspersoon struikelt op een uh, onderwerp... Waar hij zo slecht geïnformeerd over was, dat er dan ook een hoge ambtenaar meegaat. Ja, en deze vr... ambtenaar komt daar zeer veel in aan. En de vraag die ook nog wel eens beantwoord mag worden is, waarom heeft Rutte hem herbenoemd? Hij zat in het eerste kabinet Rutte, daar deed hij het al niet geweldig. Waarom Wat... heeft Rutte hem herbenoemd, Francisco? Nou ja, ik, je kan alleen maar speculeren over dat dat dan bijvoorbeeld is vanwege zijn Limburgse achterband, waar hij toch een rol speelde. Ja, uh, ik geloof dat het anders is. is. Je ziet dat Rutte zich altijd omringt met mensen die loyaal aan hem zijn. En soms word je verbaasd door de keuzes die hij maakt in dat verband. Want we hebben ook Uri Rosenthal in het vorige kabinet gezien. Super loyaal aan Rutte, maar uh, niet zo geweldig minister van buitenlandse zaken. Maar Rutte beloont loyaliteit met zijn eigen loyaliteit. En dat is wel iets wat uh, een mooie... Uh karakter-eigenschap Het is wel een karakter, ja, maar je kan je afvragen... of de premier niet gewoon de beste mensen moet kiezen... in plaats van zijn beste vrienden. Jazeker. Maar ja, goed, het is wel begrijpelijk. Als je in een kabinet op een kwetsbare positie zit... wil je ook mensen die uh, loyaal zijn waar je op kunt vertrouwen. Dus dat speelt voor hem altijd een grote rol. Heer, het meest opmerkelijke... gisteren hadden we het er ook allemaal over, hè? over weken... en ook in de relatie tot Kleinsma en VVD en PvdA... allebei een zwakke staatssecretaris. Maar jullie verwachten niet, althans toen niet, dat hij... Een ontslag zou aanbieden aan de ja, koningin. Ja, excuus, hoe zit excuus, dat? Diep door het stof, um, ja, ik wilde toch even als verdediging van mezelf op wijzen dat tot tien uur s'avonds, gisteravond, nee, iets eerder. Tot, tot hij begon te stuntelen in de Kamer. Dus tot acht uur s'avonds waren er geen collega's-journalisten, zelfs geen Kamerleden die verwachten dat hij die avond zou sneuvelen. Hij heeft het zo gewoon zelf gedaan door dat miserabele optreden. Dank ja, je. Nou, dat zei ik gisteren ook. Francisco Biola. Goed, is K. Staat schoongeveegd klaar? <laughs> jullie, jullie mogen gaan. Dank je wel. PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. We zitten hier nog steeds aan de dis met Leon Valkenburg... van het ingenieursbureau Witteveen en Bos. En dat bureau helpt de inwoners van Jakarta... bij hun strijd tegen het oprukken de water. Dat vertelde hij net uitgebreid. En zometeen vieren we hier een voedselfeestje... met chef-kok Leon Mazarak. Hij gaat ons laten zien en proeven... wat je met die nieuwe graansoort TEF kunt doen. Dit is Radio 1. De alternatieve Elfstedentocht wordt vervroegd naar morgen. Het besluit om de tocht op de Oostenrijkse Weissensee... met een dag te vervroegen is genomen vanwege de regen... die er wordt verwacht voor het weekend. De organisatie neemt morgen vroeg om 7 uur een beslissing... of de tocht definitief doorgaat. Er wordt in elk geval deze week nog geen opvolger benoemd... voor de opgestapte staatssecretaris Wekers. VVD-fractievoorzitter Zelstra verwacht dat dat volgende week pas gebeurt. Er is geen lijstje met kandidaten... omdat de VVD gisteravond ook werd verrast door het vertrek van Wekers. Ze zagen het er niet aankomen. Minister Asscher heeft een plan voor meer banen in de bouw goedgekeurd. Het voorziet onder meer in 500 banen voor langdurig werklozen tot 55 jaar... en 250 banen voor werkloze jongeren die een vrijwillig vervroegd uitgetreden werknemer vervangen. Dat is het eerste zogenoemde sectorplan dat door het kabinet nu wordt omarmd. En het licht langs de snelwegen gaat niet weer de hele nacht aan. Dat zei minister Schulz in de Kamer. Wel komt er een systeem waarmee Rijkswaterstaat de verlichting langs de snelweg centraal kan gaan bedienen. Veel plaatsen moeten aannemers nu namelijk bij werkzaamheden het licht handmatig inschakelen. En daardoor kost het uitdoen van de verlichting meer dan dat hij opbrengt. Dat nieuwe systeem wat gaat pas in 2020 zes ton per jaar opleveren. Dat zijn de Wat is er aan de hand op de Nederlandse wegen? Jolanda van der Velden. Een ongeluk op de A13 bij Delft. Van Den Haag naar Rotterdam staat bij Delft-Noord drie kilometer. Bij Delft zijn nog twee rijstroken dicht. En ook op de A4 vanuit Amsterdam begint het vast te lopen voor Den Haag. De N62 Gent richting Borstlet... die is dicht bij de Westerschelde-tunnel heeft te maken met bergingswerkzaamheden... gaat tot half drie duren. En de N206, de weg Zoetermeer-Heemstede... is in beide richtingen dicht... tussen de aansluiting met de A44 in Katwijk. En dat komt door een ongeluk. Er is rijk een calcium, proteïne en ijzer... en belooft een nieuwe rage te worden op het gebied van biologische eten. TEF, oftewel supergaan. En Leon Mazarek, hij is chefkok bij Restaurant Podium in Utrecht... weet er echt alles van. Je hebt iets meegenomen, Leon. Ja, ja een goed kok betaalt. Ik uh, dacht eerst van, oh, daar gaan we weer. Weer zo'n nieuwe food-hype. Ja. We zijn nummer één op de wereld van het meeste aanbod. Het beste voedsel. En we blijven maar zoeken met z'n allen. Wij je... in Nederland zijn ja. dat. Ja. Ja, ja, ja, we zoeken altijd weer naar nieuwe dingen. Die nog beter voor ons zijn. Maar misschien hebben we het nu wel gevonden. Uh, tef is uh, een Ethiopische uh, graansoort. Die uh, uh, onder andere de marathonlopers uh, wordt. Nou, We kunnen ze niet verslaan, dus misschien oh. komt u oh. ooit op de dopinglijst. Maar tef is, uh, is uh, glutenvrij, het is heel erg gezond en ik kende het ook niet. Dus ik ben naar mijn buurman gegaan en dat heeft een Ethiopisch restaurant in Utrecht. Oh, ja. Overigens heel lekker ook. En ik dacht, wat, wat doen jullie er nou mee? Dus ik heb gisteren een soort mini masterclass gekregen daar. Van hoe je eigenlijk met tef omgaat en wat het is. En tef betekent eigenlijk heel uh, makkelijk gezocht. Uh, zoeken. Je moet het zoeken als je het kwijtraakt, want het is de kleinste graanswoord ter wereld. Tef. Dat doet mij denken. Teflon, maar dat is dus totaal... Nee, nee. Daar nee, heeft het dus niks mee te maken. Maar het is echt gewoon is Dat betekent, ja, als je het op de grond valt, dan ben je het kwijt. Ja. Maar daar komt het van. Het is 4000 jaar oud. En het ziet er gewoon eigenlijk uit als gewoon iets wat in de berm tussen de... de ja, andere grasprietjes staat. En daar kan het misschien ook gewoon groeien? Ja. Nou, er, is een, uh, ja er is een inderdaad in Drenthe, wordt het volgens mij verbouwd. Uh, maar daarvan, zei mijn buurman, dat hij een beetje kopie kopie was, want in Ethiopië staat het overal, maar de prijs ja. stijgt wel. En het is, het is een interessant uh, ingrediënt. Maar het is een hypergezond calcium, proteïne, ijzer en wat kan je ermee? wat heb jij nou meegenomen? schaal nou ja, ik, met. Ik uh, weet kan dat ze in, dus in de klassieke ethiopische keuken of in de keuken ja. zijn, daar worden er pannenkoekjes meegemaakt. Die heb ik hier ook. Uh, die mo moeten jullie proeven. Kom, kom op. Ja. <tus> Ondertussen wordt de schaal doorgegeven. Het kan even duren. Het, het ziet er wat. Uh, um, um, ja, een beetje lichtbruin. Niet, ja. niet zoals de, de pannenkoeken die wij kennen, die een nee, beetje zuur zijn. Nee, het, het in. Het is een ziet pannenkoek? er niet zo aantrekkelijk uit, vind ik. Persoonlijk. Ik vind het heel mooi uitzien. Oh, okay. Normaal krijg je het dus in een grote plak pannenkoek. En daar leggen, dus, leggen ze het gestoofde of het gebakken vlees op. Het is een beetje zuur, hè? Het smaakt ja. naar zuur. Dezem. Ja, maar er zit ook zuurdezem ja. in. Dus het zijn dus echt, daardoor is het ook luchtig. En je scheurt het dus af en dan eet je het. Maar, ja, je moet er ook stroom op doen natuurlijk. Of, of, ja, uh, je moet het warm. Ik heb het er gewoon even meegenomen. Maar het is niet een beetje zuur, Leon. Het is echt heel erg zuur. ja. Dat hoort. Ja, maar had ik misschien van tevoren even moeten weten. Oh, ik moet zeggen. Oh. neem <kijntje> <fijntje> nooit meer doen. nooit <gntje> meer doen. Maar goed, dit is. Maar wat. wat, wat uh, die Ethiopiërs maken dit soort pannenkoekjes? Ja, ze van? hebben er gewoon pannenkoekjes. Jij vindt oh. het zuur. Die Ethiopiërs vinden het heerlijk. Ik vind het ook oh. lekker. En ik moet zeggen dat het ook uh, door veel mensen wel. Uh, het wordt wel vaak gemengd met mais ook, omdat het anders wat sterk is van smaak. Maar het is, uh, de, dit is het in uh, poedervorm. Je komt er de grens niet mee over. Uh, maar het is uh, uh, de gemalen versie waarmee je dus ook het brood zou kunnen bakken. Ja. Maar, ja, het is... maar wat maken wij ervan? Ja, wij, wij, wij maken er nog niks van, omdat wij het niet weten. Dus ik ben de diepste regionen van de biologische reformwinkels ingedoken... Ja. om uh, allerlei andere vergelijkbare hypes te halen. Ik dacht de Amaranten, het, het, het graan van de Azteken, ook duizenden jaren oud. Ja, er even... Echt hartstikke lekker. Want er dan. wordt echt gezegd, dit, dit is na de, de quinoa en, en ja, weet ik heb veel. Heb ik ook mee quinoa, ja. Is, is dit de nieuwe hype? Ja, ik, ik vraag me af wie dat bepaalt. Ik denk dat er is een kleine groep mensen die altijd zoeken... naar uh, wat is er nog beter voor, me, maar, maar daarmee ook wel rigoureus... hun eigen eetpatroon gaan veranderen. Denk aan dat we allemaal op een gegeven moment wel iemand in de klas hadden... die van zijn ouders kiemen moest gaan eten. Of had je ja, dat toevallig ook? Ik weet het niet. Maar, en uh, mij, hadden we uh, de tijd met de tarwegras. En dan had je één ja. bekertje sap en dan had je zeven bloemkolen op en acht kilo spruiten. Een zeewier, hè? Zeewier. Nou, op zich is dat niet verkeerd, want dat is er genoeg. Uh, maar... Ik vraag me wel af... Ik denk dat we van alles een beetje het beste moeten nemen. En uh, ik denk dat Teff een heel mooi agent is. Dus ik ga er ook zeker mee aan de slag. Maar waarom moeten we het altijd zo ver zoeken? Is er niet iets... Ja. Ah ja, en de reden dat het um, wellicht enorm gaat aanslaan, of dat er gesproken wordt over zout en hype kunnen worden, is dat het glutenvrij is. Ja. En dat is uh, uh, nogal hip tegenwoordig, glutenvrij. En Rolof die is daar even ingedoken in, in de wereld van de gluten. Rolof. Ik uh, weet nu alles wat je altijd over gluten wilde weten, maar nooit durfde te vragen. Miljoenen mensen in Nederland kennen sinds een paar weken het fenomeen gluten, vooral van boerzoekvrouw. Boerin Wannabe Claire heeft namelijk een glutenallergie... maar haar boer vond dat niet zo interessant. Jan heeft eigenlijk vrij weinig uh, gevraagd over mijn, uh, mijn glutenallergie. Maar uh, volgens mij is het wel prima. Ja, ik snap het wel vooral niet ja, precies. Wat is de gluten eigenlijk? Nou, boer Jan, gluten zijn eiwitten die in granen zitten... en dan vooral in tarwe. Het woord gluten betekent lijm in het Latijn. En dat is ook een beetje wat ze doen, de boel bij elkaar houden. Gluten zijn als het ware de Jobco Hens onder de eiwitten. Ze zorgen voor een stevige structuur in het deeg. Zonder gluten rijst en gist brood niet. Het is een nuttig eiwit dus, maar ongeveer 160.000 Nederlanders... waaronder dus die Claire, hebben kuliaki. En dat klinkt dan weer als een gerecht met ketchup... maar het is glutenintolerantie. Deze mensen mijden de gluten. En als ze dat niet doen, dan krijgen ze last van hun dunne darm... en van hun darmvlokken. En wat dat precies zijn, dat vertel ik morgen. Leon, krijg je veel mensen in je restaurant die vragen om een glutenvrije maaltijd? Ja, en het is ook wel zo, dat uh, we doen er een beetje lachen over... maar als je een glutenallergie hebt, ik zeg het maar even gewoon op Leons... Mm. Hebt, dat dat echt wel heel uh, erg aan uh, relaxed is. Uh, dat is niet, dat, dat, dan heb je echt wel een forse beperking... omdat je wil niet weten hoeveel gluten overal even werk zitten. Het probleem is wel dat er voor een groot deel ook nu wordt gesuggereerd... dat gluten misschien wel helemaal niet goed voor ons zijn. Terwijl als ik mijn deegmachine zocht zie draaien... en ik zie de stok deeg omhoog trekken en de gluten werken... dan denk ik... Dit doen we toch al zo lang. Dit is zo mooi. En waarom zijn we toch zo aan het zoeken? Ik, ja. ik ken sinds denk ik een jaar drie vriendinnen die hebben een glutenallergie. En waardoor ik denk, ja, het lijkt me een beetje een hype. Ik ken er ook al twee, in mijn omgeving. Ja, ja ze, hard. ze komen met steeds meer. Nee, het is, uh, ja, het is wel een beetje zo dat, uh, dat je. Um, uh, het is niet echt uh, duidelijk nog voor veel mensen uh, wat het nou daadwerkelijk met je doet. Als je het vermijdt en je voelt je er beter bij, denk ik. Why not? Hebben we uh, amarant of uh, quinoa? Of hebben uh, we het tef? Waarom niet? Ik bedoel, de, de wereld is open in die zin. Maar uh, we moeten niet doorslaan. We hebben de brooddiscussie natuurlijk recent gehad. En uh, ja, wat is nou lekker. Je hebt er zijn, steeds over dat... amarant. Nou, ken ik wel uh, quinoa. Ik zei trouwens altijd heel vaak quinoa. Maar dit is terzijde... ja, eigenlijk. Ja? Ja? Tot, tot okay. vijf minuten voordat ik hier kwam, zei iemand tegen mij: het is quinoa. Dus je bent geslagen. Ja. Oké. Okay. Maar wat is uh, amarant? Wat is dat? Ja, dat is dat? Dat is dat graan van de Azteken. Dat is eigenlijk ook heel klein. En dat is ook wel interessant. Wat leuk is om te zien is dat veel sterrenchefs, bijvoorbeeld... veel grote chefs, en ook in Spanje en in Frankrijk... met quinoa en de amaranth zijn gaan werken. Waardoor, je dus, waardoor dat zich ook zo'n intrede vindt. En steeds meer koks doen elkaar natuurlijk allemaal na. Dus dan vind je dat op de bordjes bij de grote jongens. En dan vervolgens komt het ook voor de consument... want we gaan dit eten... Uh, ja, ik, ik, kan, ik had het ook allemaal voor jullie kunnen koken. Maar... Het past allemaal in de trend van zeer gezond eten. Ja. Bent u daarmee bezig? Nu zeg ik in één keer u. We hadden het op oh, Ben jij gevaarlijk. daarmee bezig, Leon Valkenburg, ingenieur? Uh, nou, ik ben <coughs> gewoon mee bezig zoals een normale Nederlander, denk ik. Maar ik hou bijvoorbeeld heel veel van brood. Dus ik zou daar nooit mee stoppen om, om dat te eten. En als je, heb je een hapje gehad al trouwens? Nee, nog niet. Ik wil het graag nee, proberen. Er het liggen is een een 14 zuur. Er op elkaar. Zeggen, dus van <laughs> nee, nee, maar het is genoeg. Het schijnt erg zuur te zijn, hoorde ik uit Betrouwbare Bron. Is het nou, Leon, um, uh, it, it, it, it, nou ja, goed, of het nou een hype is of niet... er wordt over gepraat, er wordt over geschreven. Ik heb, het, uh, uh, ik heb er even in verdiept. Er, er, steeds meer artikelen verschijnen erover dit product. Is het een beetje inmiddels zo'n hype dat boeren het niet meer kunnen aanslepen? Uh, nee, maar de kiloprijs wel hoog. Ik hoorde dat mijn, mijn buurman dus wel zeggen dat het rond de 7, 8 euro per kilo kost. In de, voor de consument. En dat is eigenlijk vrij fors, vind ik. En, uh, er zijn wel meer alternatieven betaalbaar... Uh, plus dat ik zelf niet zo goed weet hoe, ver het, hoe, hoe het gesteld is met de voorraden bijvoorbeeld. Want als het in Ethiopië zelf ook heel veel eten, daar is het waarschijnlijk, want het groeit daar overal en het gedijt daar goed. Maar wordt er inmiddels tef ook verbouwd buiten Ethiopië? Nou ja, goed. In Nederland is er dus een boer die er volgens mij mee aan de slag Maar dus, voor mij is het meer iets van iemand die zich heel erg focust op uh, oergranen en op graansoorten. En dat ik meer experimenteel ziet. Of dat nou echt commercieel is, ja, goed. Leon Valkenburg, en hoe smaakt het? Ja, het was wel erg zuur inderdaad. Maar misschien als je het in combinatie met iets anders eet, dat het dan uh, wat echt meer gaat leven. Jongens, jongens, wat de boer niet kent, de vretenis. Ja, precies. Dus, we doen helemaal <laughs> nog niet toe aan al deze graanshoort. We <laughs> houden het gewoon maar aardappels. Gavin <laughs> de Graal, make a move. Hey, from the first time that I had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 Als een vijfde studio komt het, uh, dit nummer. Make a move, Gavin DeGraw. De, de Nieuws-PV. Er kan wel worden geschaatst op een buitenbaan. In Noord-Laren heeft de giertank rondjes gereden. Dat hoorde we al van Nienke, in het vorige uur. En dat deden ze op de Skielerbaan daar. En nu ligt er zowaar anderhalve centimeter ijs. Dat zag ook NOS-verslaggever Joris van der Kerken vandaag. Het gras om de ijsbaan heen is al bijna ontdooid. Maar de kinderen schaatsen op die centimeter, anderhalve centimeter. En de zon schijnt prachtig over de baan heen. Je ziet de schaduwen van alle kinderen die aan het, uh, aan het schaatsen zijn. En aan de zijkant is een vader en kind aan het helpen. Goedemiddag. Hoi. Ben er ook weer? Ik <laughs> ja, ben er ook weer. Oh. Als je drie keer kom... erom, het is een eind rijen, ja. Als je drie keer komt, krijg je dan een kruisje. Ja, dat kan. <laughs> Was het nou vorig jaar de laatste keer? Ja. En het jaar daarvoor? Ja, daarvoor drie keer achter elkaar de, maat, de eerste marathon hier. En nu bent u bezig met de schaatsen van? Van mijn zoon. Die heeft ijsvrij gekregen dus. Uh, nee, uh, ik heb hem niet vrij. Oh, moet je dan wel weer naar school? Ja. <laughs> Jammer genoeg wel. Ja, maar de school is hier om de hoek. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Heb je dat opgestaan? Mm, ja, wel gegleden met mijn schoenen, maar nog niet met schaatsen. Dus ik kan zo voor hem meten, maar ach. Nee, ik, nee. En je vader is voorzitter van de vereniging? Ja, dat ja, klopt. Oh, ik ga wel even met je mee. Hij loopt nu over het gras. In een prachtige uh, gele jas. En een, uh, wat voor een broek is dat eigenlijk? Een blauwe. Nou, er zitten heel veel kleuren op. Daar ga je. Vader houdt hem vast. Ja. Doei. Doe, hè. Mocht je maken, hè? Waar bent u nou het meest trots op? Eh... Ja. Uh, ja, dat moet je zeggen? De samenhorigheid is een dorp waar iedereen ervoor klaar staat om, om zoiets klaar te maken, dag en nacht. Ik dacht, ach, u ziet u zoon zo wegschieten. Ja, dat, dat is ook mooi. Ja, dat zeker. Daar vind ik ook echt van. Ieder jaar als een van de eerste. Armpjes achterop en in alle rust gewoon op en neer gaan. Ja, dat is mooi, hè? Ja, een mooie, mooie achtergrond en een mooi weertje bij het zonnetje. Ja, het sneeuw, wat er lag, is bijna allemaal weg. En geen wedstrijd, hè? Nee, ja, als we nog één nacht doorrijden uh, met, uh, met de tank, hebben we morgen sowieso de, de dikte van uh, de vrijste dikte sowieso wel, dat weet ik wel zeker. Dus ik denk zelfs nog wat dikker als vorig jaar. Maar, maar... Ja, de doorjaarval komt en de rijden zitten op de Wijse Zee in Oostenrijk, dus uh, dan houden we dat op hè. Hé, hey. hé, hey. komt u nog een keer? Je hebt helemaal gelijk, je kunt er niks van. Nee. Maar wat wel heel mooi om te zien is. Ik kan het ook helemaal niet hoor. Maar wat heel mooi om te zien is dat je zo. Nou, je hebt van die rode blosjes op je gezicht. Ja. En je lacht zo enorm. Je vindt het wel heel erg leuk? Ja, ja dat wel. Maar ik ga ook niet uh, stoppen. Nou, we zien uh, dat ik morgen nog even ga En naar school nog even. Maar ik moet een naar verjaardag van mijn opa, die wordt 88. Nou, dan ga ik weer verder. Doei! Jongens van de Kerkhof, die kijkt om zich heen naar Noordlaren, en daar is het buitengewoon gezellig. Dat wordt in ieder geval erg schaats. Ik lees net bij Omroep dat EVT... dat is een van die bedrijven die uh, mogelijk op Harlingen wilde gaan varen... vanuit, uh, of vanuit Ter Schelling gezien en andersom... vanuit uh, Harlingen gezien richting Ter Schelling... dat die toch mogen gaan varen in de toekomst. Ze krijgen toch een vaarvergunning... terwijl dat een heleboel uh, gedoe heeft opgeleverd... tussen de oude maatschappij Doekse, die er nog altijd vaart... en die eigenlijk het alleenrecht heeft... en EVT, een nieuwe maatschappij. En dat hebben ze gewonnen in hoger beroep. Dat staat hier bij Omroep Frieslaan. Nou, Toscane dan. Trouwen in Toscane, wie wil dat nou niet? Nou, in de nieuwe Nederlandse film Toscaanse Bruiloft gebeurt het maar liefst zes keer. Voor alle details is hier Matthijs Klein, presentator van Veronica Film. En onze vaste film- en serie-deskundige op de donderdag. Yes, Toscaanse Bruiloft. Het is weer een bijzonder moment in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Want een nieuwe film van Johan Nijenhuis in de bioscoop. Ja, oh. hij dat... zorgt natuurlijk altijd voor ophef. Hij had al de film Costa en volle maan en vorig jaar nog verliefd op Ibiza. Allemaal successen. Allemaal successen hebben we ervan gehoord, Felix. Ik heb er al van gehoord, ja natuurlijk ja. wel. Ik denk, ik denk zeker dat ik, ik in mijn zei... eigen parallel universum zit. Nee, nou, nee, dat maar... weet ik niet, maar verlies op... op Ibiza, heb je hem gezien? Nee, ik heb hem nee? niet nou, gezien. Ja, ik sorry ik hoor, ik jij heb wel de natuurlijk. Ik heb DVD voor je meegenomen, dan krijg je een beeld. ik heb hem niet gezien. Allemaal hele mooie mensen in één film. Ja, de recensenten maken er altijd gehakt van. Die geven zo'n film dan één ster, anderhalve ster... met een beetje geluk twee sterren. En toch gaan er allemaal mensen die rennen naar de bioscoop. En uh, uh, dat was vorig jaar ook weer het geval bij Verliefd op Pizza. De best bezochte Nederlandse film van het jaar met 720.000 bezoekers. Ja, dat haalt natuurlijk het bloed onder de nagels van filmrecenten en filmliefhebbers uh, vandaan. Maar uh, Johanijhuis, uh, die lachte natuurlijk alleen maar om. En die denkt, we gaan gewoon lekker verder. Hè? Vorig jaar werd iedereen verliefd op Pizza. Dit jaar, wat gaan we nu doen? We gaan. Trouwen in Toscane En dan niet zomaar trouwen in Toscane. nee, zelfs mensen, karakters... waar je denkt, ja, die gaan toch helemaal niet op elkaar vallen. Ja, die gaan toch aan het einde van de film met elkaar trouwen. Want dan houdt het zo lekker verrassend. Ik geloof er niet in. In hun huwelijk? In geen enkel huwelijk. Wat voor tijd leven we nou als zelfs een weddingplan... dat geen man kan vinden? Nee, nee. <laughs> Ik ga even een beetje drinken in het dorp. Alleen? Nee, met mijn oh, nee, de men zijn allemaal gedoofd. Hm. Wat heerlijk om te weten dat er iemand is die voor je door het vuur gaat. Iemand op wie je kan bouwen. En iemand die je nooit in de steek laat. Serieus? Iemand van wie je zoveel houdt, je zelfs met hem of haar wilt trouwen. Dit is mijn bruiloft! Ja, heftig hè. Zoals, uh, zoals je al hoorde, zes bruiloften. Dat doet, dat doet natuurlijk een beetje denken aan die Engelse komedie... For Weddings and a Funeral. Een beetje, ja. Ja, is natuurlijk ja. ook goed naar gekeken. For Weddings and a Funeral, zes bruiloften. Ja, wat mist ze dan nog? Een begrafenis. En natuurlijk gaat dan ook een van de karakters dood. Ernst Daniel Smit die overlijdt. En er is aan een hart aanval. Denk je Ernst Daniel Smit in een film? Ja, want Ernst Daniel Smit is een bekende Nederlander. En als je een bekende Nederlander bent, dan mag je gewoon meespelen in een film van Johan Nijhuis. Want het moet allemaal met een lach en een traan. En geluk en verdriet. Maar het moet vooral gezellig blijven. En juist dat steekt natuurlijk al die recensenten. Want die vinden dat die voormalige GTS-regisseur Johan Nijhuis. dat hij het allemaal zo oppervlakkig houdt. En daarom beschimpen ze hem zo. En zo schreef nu.nl gisteren de romantiek in Toscaanse bruiloft wordt aangedikt met vette violen. De grappen zijn al even vet en kluchtig. En de personages zijn slechts karikaturen. En het parool die maakt het nog bonter. Die zegt, in Toscaanse bruiloft is men er niet in geslaagd... één memorabele scène te produceren. <laughs> en er zijn niks tussen. Toscaanse bruiloft, is dus een luie film met afgekloven verhaallijnen, trouw, lauwheid overheerst de volkskant. Een dun lijntje tussen een tikje te en hopeloos uit de bocht. Hopeloos uit de bocht. Goed, dan ja. zou je denken, er zit allemaal wel ergens een kern van waarheid in. Ja, nou ja, kijk, wat Joona zelf zegt is van ja, maar die recensenten, dat is gewoon niet het publiek wat ik wil bereiken. En daar heeft hij natuurlijk ook wel een punt. Kijk, ik hou van mooie films, jullie houden van mooie films. Maar ja, als ik naar een film van Joona kijk, dan weet ik gewoon, ik ga popcorn en liedjes en gezelligheid en mooie mensen en veel meer dan dat is het ook niet. Dus ik verwacht er ook niet meer van. Dus Toscaanse Bruiloft, het is gewoon gezellig en je moet lachen. Soms irriteer je een beetje aan de dialogen van de acteurs of aan de te vette muziek, maar het is wel gewoon anderhalf uur lang gezelligheid. Maar goed, dat het nooit zo serieus wordt genomen, dat steekt natuurlijk de makers en ja. vooral Johan Nijhuis. Ik was op de set van Toscaanse Bruiloft afgelopen zomer Het heb ik natuurlijk even aan ze gevraagd. Ik moet eerlijk zijn, ik dacht ook van. Nou, ik weet niet of dat helemaal mijn uh, piece of cake is, maar uh, laten we eens auditie doen. Want ik... Maar waar baseer je dat op, die gedachte? Ja, een beetje vooroordeel. Ik, uh, ja. Ik, ik, ik ga, maar het is maar één ding wat ik. Wat, ik de, wat vind ik zelf leuk om te zien? En als ik het leuk vind, dan vinden gelukkige anderen het ook leuk om te zien. Maar die recensenten zijn altijd maar zo zuur over ja. die films van Johan Nijhuis. Ja. Ja. Waarom? Ik weet het, ik weet het, ik durf oprecht niet te zeggen waarom. Dat is vervelend, maar ja, ik ga er niet anders door filmen. Ja, al ja, nou ja, dus Johan Nijers. Je hoorde ook Martine Sandyvoort en Jan Koijman, die uh, de hoofdrollen spelen. Uh, twee van de hoofdrollen, want er zijn natuurlijk nogal veel hoofdrollen. als twaalf mensen moeten gaan trouwen. Maar goed, Martine Sandyvoort twijfelde dus ook nogal. Maar Johan ja, Nijers heeft natuurlijk wel gewoon gelijk. Die denkt: dit is wat ik wil doen. Dit is wat ik wil maken. Ik ben daar uniek in, denkt hij ook. En nou, dat is hij natuurlijk ook. Nou ja, ik, maar uniek, ik snap niet dat niet veel meer regisseurs denken: oké, okay, romantiek, BN'ers, vette violen, lekker makkelijk. Ik kom ook met zo'n film. Ja, die films zijn er natuurlijk wel eens. Maar die zijn natuurlijk niet zo goed als die van Jan naar huis. Dus die gaan dan meestal gelijk op DVD of zo. Maar het kan natuurlijk heus beter. Kijken we natuurlijk ook, alles is liefde en alles is familie en zo. En dat zijn ook allemaal bekende koppen. Ja, en de recente zeggen, het kan heus wel. Je kan dat soort films maken, maar dan goed. Maar ja. ondertussen trekt die Johannaïeus gewoon lekker een lange neus. Die, trekt, die trekt een hele lange neus, want er is nu alweer een enorme run op kaarten. De film gaat draaien in 128 zalen vanaf vandaag. Bij Vliegt op de Bietse waren dat nog maar slechts 105 zalen. De Ladies' Nights zijn nou allemaal uitverkochte De voorpremiere staat de bom vol. En omdat Nederlanders van clichés houden... was er zelfs al een eerste huwelijksaanzoek afgelopen dinsdag... bij een voorpremiere van Toscaanse bruiloft. Want Thies uit Beuningen die vroeg zijn vriendin Sandra ten huwelijk. En toen zei ze... Ja... Alles voor de hype. Hoeveel sterren zou je zelf geven? Uh, ik zou hem, ja. Nou, ik ben het eigenlijk wel eens met de recensenten. dit keer. Ook al vind ik dat ze wel weer wat zuur zijn. Maar hij krijgt eigenlijk in elke krant krijgt hij twee sterren. Ja, de Telegraaf geeft drie sterren. Maar goed, laat de Telegraaf niet meetellen. Want die zijn altijd wat positiever. En de Telegraaf is natuurlijk ook meer het publiek voor deze film... Klinkt dat neerbuigend, zo bedoelt dat natuurlijk niet. Nou natuurlijk, overgeet ja, geeft altijd ik. tien sterren. Hè? Ja. Dus, dus, wat zou zeggen? Ik zou zeggen twee sterren. En dat doet het Parool en de Volkskrant en Trouw... die doen dat ook allemaal. En vorig jaar waren dat nog één tot anderhalve ster. Dus Johan gaat vooruit, de volgende wordt echt goed. Nederlandse ingenieurs gaan wat doen. Waterwerkers ook in Indonesië... om overstromingen tegen te gaan in de hoofdstad Jakarta. Je gaat terug. Vertelde je aan het begin van dit uur... wat wordt dan precies je taak, Leon Valkenburg? Um, ja, over een week gaan we echt een start maken met het masterplan zelf. Dus we hebben heel veel onderzoeken gedaan, heel veel gesprekken gevoerd met de Indonesiërs. En nu gaan we dat op papier zetten en een, uh, ja, een, een soort eindpunt formuleren... dat we kunnen overdragen aan, uh, dus aan de Indonesiërs. Dat is eigenlijk tamelijk saai werk. dus gewoon achter de computer zitten en dan wat uh, intikken ja, en opschrijven... Ja, dat soort dingen. Ja, ja. ja. ja dat kan je net zo goed hier doen, toch? Of niet? Nou, we, we hebben ook altijd contact uh, lokaal met allerlei mensen die daar werken. En dat, dat geeft toch altijd een andere dimensie dan als ik hier in Den Haag... Uh, aan het werk ben. Wanneer gaan de dijkenbouwers aan het werk? Wanneer is dat? Uh, nou, eigenlijk moet dat dit jaar al gebeuren voor die korte termijn. En uh, de lange termijn moet over een jaar of drie uh, starten. En dan die andere Leon nog hier, Leon Mazerak kok in Utrecht over TEF, die zure pannenkoek. <laughs> ik was niet dol enthousiast. Ga je het gebruiken? Ja, het is wel zo dat het een beetje betekent, want het zure komt van de zuurlezer. Maar ik ga het zeker gebruiken. In wat? Uh, je hebt me getergd, want je vond het niet lekker. Dus dan ga ik heel veel best doen. Want normaal heb ik al, moeten we weer wachten op een paardengate voordat ik weer wat lekkers voor je meenem. Zo hoor ik het graag: dat ik mensen tergen en dat ze dan volgens mij iets moois koop. en ik denk, ik zie er wel wat in. Maar jij hebt dus eigenlijk gewoon een verkeerd recept gemaakt: met te veel zuur deze. Nee, ik heb het traditionele Ethiopische recept meegenomen. Maar ik denk dat er meer mogelijk is. En zo zijn we dan toch ook wel weer. We zoeken toch met z'n allen nog steeds. Maar noem eens iets: boerkal met tef, boerkal? Of... Ik zou er brood mee maken. Van gezicht? Ja. Ja. ja, van gezicht. of een hele mooie pizza of misschien wel een ravioli.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 Ik schrik hier wel van. Wat u mij hier voorlegt aan documenten. zijn intrigues aan het worden. Argoed. Ah, Zaterdagmiddag. Van 2 tot 3. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Warme winterweken bij Alping.